Ik geef een huisfeestje voor tijd Ik wacht alleen op jouw RSVP Eindelijk een keer met de jongens in de stad Schandalig maar we gaan weer naar de vet. Ik loop wel even naar beneden. Misschien moest hij nog iets aan de garderobe begeven. Ik kan hem niet meer vinden. Hij stond hier net niet binnen. Kreeg hij niet een berichtje? Zoiets van. Uh... Schat, ik geef een huisbeestje voor twee. Ik wacht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 zij zegt. Schat, ik geef een huisfeestje voor twee Ik wacht er.